Door meegens met het nws journaal. Een man van 50 is aangehouden op verdenking van brandstichting in een appartementencomplex in Groningen. Aan de Oosterhamriklaan in Groningen bracht vanochtend vroeg brand uit waardoor een aantal appartementen onbewoonbaar werd. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Een aantal van de appartementen is onbewoonbaar. 13 bewoners zijn opgevangen in een flat in de buurt. Israël kan een verpletterende reactie verwachten na de aanval op Iran. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Ayatollah Ghamenei gezegd... in een video die is vrijgegeven door Iraanse staatsmedia. De dreigementen uit Iran zijn afgelopen week toegenomen na de Israëlische aanval... waarbij militaire bases en andere locaties in Iran werden aangevallen. Kort daarna reageerde Ghamenei nog terughoudender. Bij de aanval vorige week kwamen minstens vijf mensen om het leven. In minimaal 30 Nederlandse podcasts worden complottheorieën verspreid en medische informatie die niet klopt. Dat blijkt uit onderzoek van het programma Pointer. In de podcasts wordt bijvoorbeeld gesproken over de racistische omvolkingstheorie en hiv dat in coronavaccins zou zitten. Het verspreiden van misinformatie is tegen de richtlijnen van Spotify en Apple Podcasts. Maar vaak zijn de afleveringen wel te beluisteren op deze platforms. Een Amerikaanse oud-politieagent is schuldig bevonden... aan het gebruik van excessief geweld tegen Breonna Taylor. De zwarte vrouw werd in 2020 doodgeschoten bij een huiszoeking. Andere agenten losten de fatale schoten. De agent die nu schuldig is bevonden, stond destijds buiten... maar vuurde ook zijn wapen af en raakte niemand. De man werd door een andere jury eerder nog vrijgesproken... maar kan nu toch een lange celstraf krijgen. Het weer vanuit het Noordoosten breekt de zon op steeds meer plaatsen door. In Limburg blijft het een groot deel van de dag bewolkt. Bij weinig wind wordt het 12 graden. Morgen vol op zon en net als vandaag een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hello? Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And, lady, no police, or you'll never see your husband alive again. Hello? I remember. Listen, I'm okay. Just make sure you do whatever they tell you and whatever you do, don't go to the police. out to the abandoned shack on highway 16 throw the package of money out the window and keep driving and remember lady no police <laughs> We zijn er weer in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. We zitten aan de Tolweg. Uh, het is blijkbaar weer en mooi weer dat het ijs gaat smelten. Alleen daar hebben we twee heren voor uitgenodigd... die gaan ons vertellen hoe het ijs niet gaat smelten. Leo en Dennis Pols. de voorzitter... en de uh, oppereismeester van de uh, ijsbaan Zandvoort. Uh, Leo, het is uh, november. We gaan uh, langzaam richting uh, ijsbaan. Wanneer beginnen jullie met opbouwen? Eh... Uh... 10 december, goedemorgen trouwens. 10 december, dan uh, beginnen we met, uh, met de opbouw op woensdag. En dan uh, beginnen we met uh, de vloer uh, te leggen, de basis van, uh, van de 13e editie dit jaar. Ja, ik wil ook nog vragen, hoe lang doe je het al? Maar dat is, dat is al <lacht> <lacht> Die hebben we al gehad. Oh, jij bent echt het uh, man van het eerste uur, toch? Ja, ja, ja echt het eerste uur. Jongen. Dus je hebt ook het, het, uh, de baan zien veranderen. Het was eerst klein. Ja. Nu schuif je zeg maar, richting vogelkooi op. Ja, ja, ja, ja. Uh, moet daar wat voor weg? Ja, ik denk dat we in verhouding tot de eerste baan en de tweede baan... zijn we denk ik een kleine 100, vierkante meter groter geworden. Uh, wat, uh, hij is denk ik 80 ongeveer. In, in een, was 100. hij in, in het begin echt op het plein zelf? Ja. Dan kon je, ja, dus, ja, nog kon je er nog op blijven. Dus was de inbouw die er nu staat was er nog niet. Dus Toen stond natuurlijk tegen die muur aan van uh, Andrea... Oh ja, daar uh, hadden we de tent tegenaan staan. En dan vijf meter daar vanaf begon de ijsbaan tot aan, het, tot aan de rand van het plein eigenlijk. En wat, uh, die, die uitbreiding, is, is dat zo heel geleidelijk gegaan? Nou, kijk, we, of dachten we, dacht we, je steeds, we doel ik, moeten groter, we moeten groter? De eerste paar jaar wisten we natuurlijk van er was een plan voor nieuwbouw. En we wisten ook dat het dan misschien uh, eindig zou zijn van die ijsbaan. Het was natuurlijk een, een probeers van de eerste mm -hmm. jaren. En, maar uiteindelijk is het zo'n succes geworden. En, en heeft iedereen zich ervoor ingezet, inclusief de gemeente, om, om dit uh, evenement uh, te be gaan behouden? En, en, en de mogelijkheid te maken en te geven om, om, om te op te schuiven en, en, en, en ook weer wat groter te worden? En uiteindelijk hebben we het hele plein, de hele rotonde, of de halve rotonde, kunnen mogen gebruiken. Met als gevolg dat natuurlijk het uh, dorp uh, maandlang maand lang afgesloten is. Uh, afgesloten, uh, uh, uh, al, alle gedeelten. <laughs> de het de enige... doorstroom is wat minder, <laughs> is wat minder regulier, laten we het zo zeggen. Ja, één, één bus die kan gewoon blijven rijden, de andere bus moet over de Hogeweg. Ja, daar komt het, ja die gaat de Amerstraat door, die gaat rechtdoor in plaats van de Prinsesweg op. Dus de maar ja, prachtig. dus daar uh, bovenop de Roton uh, uh, Hogeweg is een prachtige bushalte gekomen. Ja. Dus dat, uh, dat moet wel. Ja, maar wel die kunnen. hoeven wij niet te gebruiken. Dat is, uh, nee, nee, nee, nee. De bus kan gewoon door de Eens toe en rijdt dan langs de rotonde. En komt dan gewoon weer terug? Ja, je staat gewoon weer langs, langs Albert Heijn. Uh, oh, dus dat is, uh, de ze nee, eigenlijk verandert er niks. Eigenlijk, nee, wat, wat bushaltes betreft, verandert er niks. En, en de doorstroom van het verkeer eigenlijk ook niet echt. Behalve dat de kleine krocht compleet afgesloten moet, moet er eigenlijk nog wat weg bij dat, uh, bij dat het uh, paviljoen in het midden, want er staat natuurlijk een hele brede uh, betonnen rand omheen. Ja, die gaat voor een deel worden hier gedemonteerd. En dan zit je dus tegen de... Uh... Dan zitten we tegen, de, tegen het paviljoentje, ja ja, ja. ja, we proberen het elk jaar weer wat mooier te maken. We hebben nu een plan dat het, dat het echt het paviljoen uh, een beetje uitspringt. blijft in zicht staan en, en de, eromheen wordt het uh, netjes afgewerkt. We hebben in het verleden wel met hekken gewerkt en met doeken gewerkt. Maar dat proberen we nu een beetje toch elke een weer wat mooier te maken. Een beetje professioneel met, uh, met, met, met mooie bewoordingen en zo. Ja, had je het zicht vanaf het plein op de ijsbaan. Dat was ook best wel leuk. Maar door de, doordat het omgedraaid is, de opstelling is omgedraaid... heb je eigenlijk het zicht niet meer op de ijsbaan vanaf het plein. Ja. Dus, dus we moeten wel proberen wat aantrekkelijker te maken. En tegenwoordig hebben we natuurlijk een vaste stroomaansluiting. Nou, voor... die, uh, die kant wilde ik ook nog op... Uh... <laughs> De, in, in het begin stond er een grote zware dieselauto. Ja ja ja, ja, ja, ja. Regelmatig ja. moest daar een gallonje bij gegooid worden. Ja, ja, ja. Hoe, hoe zit dat nu? Ja, we hebben, de gemeente heeft een mooie vaste stroomaansluiting. Een grote 3 keer 160 ampere aansluiting aangelaten leggen Vanaf het gasthuisplein. En ja, daar hebben we stroom van. En daar kunnen we eigenlijk gewoon de hele ijsbaan mee. Is, is dat genoeg voor de hele ijsbaan? Ja, ja. ja. ja. Ah, lekker, lekker stil ook natuurlijk. Ja, we hebben nu alleen maar een, een, een, een chiller staan eigenlijk. Dat is, uh, alleen dat is die, uh, die koekeshoopje gaat nog herrie maken voor de rest uh, ja, van de met de keurling <laughs> bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Of, of, of de, of de disper nou, van ijs. <laughs> ik heb met dat keurling, dat is, doe ik bij mij thuis, gewoon de deur open. En daar kan ik ook mee genieten. Nou, dat is, maar dat is ook de bedoeling. Dat is, ja, nee. Jullie dus, moeten er plezier van hebben. Ik, dus. ik vind dat de happening uh, die, ah, die Voor dat de winter valt. is dat natuurlijk een. Tuurlijk. Hè. Zomers is er natuurlijk genoeg te doen in Zandvoort. Winters... Niet zoveel. Nou, nou, laat uh, dit dan een klein dingetje zijn. Is om, ja, en de, de disco? Ja, de disco voor de kleine kinderen is natuurlijk. Ja, dat is die idee. Dus. Vroeger dus hadden we de Zwemvierdaagse en dan hadden we daar ook een disco in het zwembad. Dat was al een succes. De disco en ijs is natuurlijk dus ook ook een ook, groot succes geworden in de loop van de jaren. Iedereen weet ook dat dat de afsluiting is van uh, ja, de ja, disco. Ja, ja, ja. De voorzitter... Van de organisatie, die, uh, uh, die zit hier ook. Uh, Dennis, hoe loopt dat met de organisatie? Uh, um... Nou ja, uh, eigenlijk niet anders dan, uh, dan anders uh, de afgel van de afgelopen jaren. Uh, voorbereidingen zijn getroffen. Uh, de sponsoren zijn uh, gecontact. Uh, hier en daar wat nieuwe, uh, nieuwe sponsoren. Er zijn uiteraard altijd ook wel wat afvallers... Um, en met uh, de, de vrijwilligersavond, ja, dan kunnen we eigenlijk pas uh, zeggen van nou, dit is de stand van zaken, hoeveel vrijwilligers we hebben. Maar ja, ook daar zit uh, de afgelopen twaalf jaar niet heel veel uh, uh, verandering in. Dus dat is redelijk stabiel, zo rond de negentig vrijwilligers. Negentig uh, ja. vrijwilligers, uh, van kaartjesverkoop tot uh, ijsmeester, Baanveger, uh, Koek en sopie. <laughs> Het zijn er nogal wat, verschillende. Ja. Opbouwers. Opbouwers, ja. Heel belangrijk, opbouwers. Dat Ja, is nog wel belangrijk, Super, super ijsmeesters. Ja, ja, ja. ja. Alleskunners. Alleskunners moet je ook hebben. Ja. Um, 90 is dat genoeg? Uh, ja, daar komen we over het algemeen goed mee uit, hoor. Uh, dan hebben de meesten wel een aantal shifts... Uh, ook tijdens die drie weken verloopt er natuurlijk wel wat er wordt er wel eens eentje ziek. En, uh, uh, er, er gebeuren wel eens wat dingetjes waardoor wat inspringers uh, nodig zijn. Uh, maar die zijn er altijd wel, uh, wel aanwezig. Dus we, we mennen het aardig, aardig met, uh, met die 90 man. Oh, ja. dus, dus je hoeft niet op te roepen van uh, ik heb er nog een stuk of 10 nodig. Nou ja, de oproep doen we wel altijd. Want uh, uh, je weet nooit hoe het uitpakt, natuurlijk. Nee. Hè? Dat, dat kan ieder jaar verschillend zijn. Uh, maar het is altijd wel fijn als je iets achter de hand hebt, natuurlijk. En uh, uh, als, het, uh, als het echt de druk te veel wordt voor uh, enkele uh, vrijwilligers. We hebben er ook wel uh, mensen die toch wel redelijk op leeftijd zijn. Die willen graag een steentje bijdragen. Ja, nee, Leo is niet op leeftijd natuurlijk. GELACH daar ga je niet niks over zeggen. Nee, dat uh. <laughs> Anders raak jij, ja, jij is meestal kwijt. Ja, precies. Nee, dus, Daarom dat, dat, dat, dat, dat moet je met fluwelen, koentjes. Uh, je je haalt dat zelf aan, hè? Um, en dat komen wij bij meerdere Sandwoordse evenementen tegen. Uh, ik wil niet zeggen dat het vergrijs is, maar ja. <coughs> het wordt wat ouder, sorry. Ja. <coughs> Toch zag ik bij jullie nog wat jonger een ontlopen. Ja, weet je wat het is? Uh, uh, bij ons is natuurlijk het evenement maar voor korte duur. Hè. We zijn uh, drie, vier weken in de weer met uh, de ijsbaan. En uh, zeker de jongere mensen met uh, kleine kinderen... die vinden het gewoon hartstikke leuk om, uh, om hun eigen kinderen te zien schaatsen. Uh, desalniettemin misschien wel met hun eigen aanwezigheid daar zo. Uh, dus dus uh, hun bijdrage daarin is... Eigenlijk vrij eenvoudig, laat ik het zo maar zeggen. Je wordt ook meegenomen door de meuten, natuurlijk. Van joh, wij staan dit jaar weer op die ijsbaan. Uh, heb je ook zin om mee te doen? Het is drie, vier weekjes. En, uh, en dan uh, is het opruimen met de handel. En de rest van het jaar kun je, uh, andere, ja, dingen kun je andere dingen doen. Ja, andere dingen doen je. Ja, dus uh, de, de, de, de aanwas vanuit de jongere kant is uh, ja, niet zo heel erg ingewikkeld, eigenlijk. Als je natuurlijk een evenement hebt wat het hele jaar doorloopt, ja, dan, uh, dan is het een ander verhaal. Dus... Uh, ja, de, je ziet de vrijwilligers dan ook uh, vrijwillig gezellig doen bij uh, de koek en soopie. Uh, gaat dat ook weer gebeuren? Het, ja, dat zal ongetwijfeld. Uh, de gezelligheid is natuurlijk iets wat, wat het allerbelangrijkste is eigenlijk op de ijsbaan. En uh, ja, zodra je dus uh, in functie bent, ja, dan, uh, dan moet je je anders opstellen. Dan sta je aan opstellen. de andere kant van het hek. Ja, precies. En dan moet je je zeker anders <lacht> opstellen als, uh, als dat je uh, uh, voor de lol uh, <lacht> uh, uh, langskomt. Ja, nee, dat is zeker van belang. Laten we terug naar Leo. Um, want over het opbouwen is het best wel wat te, uh, te vertellen. Um, je, je zegt zelf al... Uh, de, de opbouwers zijn ook een hoop vrijwilligers. Zijn dat mensen met, met kennis van zaken... Of, of moet dat gestuurd worden? Nou, er zit natuurlijk ook, ook een bedrijf achter... die dat, uh, die dat ding legt. Ja, we, we, we hebben... professionele inzet. En dat is inderdaad de installateur... voor de ijsbaan zelf. Dat is best, best wel belangrijk... Maar we, we leggen een vloer neer. Uh, dat, doen we ze, dat doen we met een eigen, eigen organisatie. En vervolgens moet die vloer aangepast worden. Nou, daar hebben we dan weer mensen voor die dat komen doen. En die dan een dag, uh, een dag komen timmeren en komen helpen. En ja, dan is de volgende dag gaan we de, de, alles de opbouw plaatsen. En dan, dan komt die inderdaad een deel van die ijsbaan. En dan gaan we de koekersopje neerzetten. En dan gaan we de boel aankleden. Maar die ijsbaan die, is, die wordt gehuurd van een professioneel bedrijf. Ja, die, die, die doen dat gewoon allemaal zelf. Die leggen de, de baan neer. Hè? Bedoel, uh, hoe, hoe, is, hoe is die baan opgebouwd? Nou, denk even, aan, hoe leggen we de vloerverwarming aan? Nou, dat is het eigenlijk. Ze leggen een grote vloerverwarming aan, maar dan gaan ze, die gaan ze koelen. En dan gaat water overheen en dan heb je een grote natuur. Dan dus stuur je stikken erin en dan heb je ja, ja, Ja. En dan zit het werk voor de opbouwploeg erop. Maar er zijn altijd ijsmeesters aanwezig. Ja, kijk, weet je, gaandeweg... als het eenmaal de ijsbaan draait... Dan, dan, dan, dan is er een ijsmeester op de het, op het, op het ijsbaan zelf. We hebben de vrijwilligers... die in shifts draaien van, van een uurtje of drie. En dat geldt ook voor de ijsmeesters. Ja, maar wat, wat doet de, de ijsmeester? Die, die is eigenlijk verantwoordelijk... voor op het moment dat de ijsbaan draait. Dat is de, dat is de verantwoordelijke persoon op de ijsbaan. Dat is degene die aanspreekpunt is... Die de boel een beetje in de gaten houdt, die de boel regelt. En ervoor zorgt dat de machines blijven draaien. Dat er geen sto als er een storing is, dat dat weer doorgekoppeld wordt. Kan je als er storing is in die machine uh, zelf wat doen? Of moet je dan gelijk bellen met ijswil? Het, het ligt er aan wat voor storing het is. Het ligt wat, we kunnen zelf ook heel wat uh, dingen regelen. Maar wat natuurlijk heel, heel goed kan optreden is een lekkage. De boel kan, kan lek worden, eh, waardoor het, de vloeistof wegloopt. Ja, dan heb je een probleem. Ja. Nou, daar zijn er verschillende veiligheidspunten om dat eh, dicht te zetten. Nou, dat is dus degene wat die ijsmeester op dat moment moet doen. En dan, ja, dan is het gewoon een kwestie van bellen en dan gaan ze de boel repareren. Ja, er lopen, dan lopen natuurlijk ook nog een aantal lui rond die een beetje kijken hoe de veiligheid is. Uh, als het druk is, kan je dat niet in je eentje. Nee, nou, kijk, als het een hele druk, drukke dag is, dan hebben we een ploeg. We hebben mensen die kunnen we kunnen oproepen of er komen er mensen bij. Over het algemeen zijn er uh, zo'n zes of zeven vrijwilligers op de ijsbaan aanwezig, elk uur van de dag. Nou, dan heb je dus inderdaad wel negentig uh, ja, vrijwilligers. Dat, je, nee, dat gaat in schips van drie uur. En, en die, Dan hebben we een aantal mensen in de koekensopie, een aantal mensen in de, in de schaatsen... Mm -hmm. en, hebben we hebben een aantal toezichthouders die, die toezicht houden op de ijsbaan. En dan hebben we de ijsmeester die dus uh, het overal uh, overzicht uh, probeert te houden. En dat is eigenlijk een beetje de... Voorzitter, er is ook nog een, uh, een scholendag. Ja, ja, ja, scholen kunnen zich weer inschrijven voor uh, uh, uh, nou ja, uh, schaatsen. Zij <laughs> moeten zichzelf inschrijven en, en dan is er een groep... Die mag komen, of, of, of hoe zit dat? Ja, dat wordt eigenlijk een beetje gestuurd door uh, Roy Sandbergen. Uh, die uh, uh, in samenwerking met Tivon. Die doen een beetje de indeling van uh, wanneer en welke, welke school uh, ja, een bepaalde tijd ja. kan, gaan, uh, kan gaan schaatsen. Over het algemeen wordt daar uh, ieder jaar toch wel uh, nou ja, druk uh, gebruik van gemaakt. Vorig jaar hebben we door het weer helaas wel uh, een paar annuleringen moeten hebben. Maar uh, ook uh, hopen we dit jaar toch weer dat, uh, dat ze in ieder geval een paar uurtjes mogen schaatsen met het clubje van de klas. Nou, dat lijkt me ook wel uh, belangrijk voor, ja. uh, uh, voor het. A, ah, het lichamelijk gedoe, want dat wordt ook wat minder op die scholen. Ja. En leg je gewoon even buiten met z'n allen een fase. Ja. Rekenen kan daarna nog wel. Ja, exact. Ja. <laughs> ja, meestal wordt dat in de eerste week zo'n beetje gedaan uh, als we open zijn. Want dan zijn de scholen nog net aanwezig. Uh, tweede, derde net week. Net voor de vakantie. Ja, net voor de vakantie. Uh, dus uh, ja, in die week hebben we natuurlijk ook nog wat meer vrije tijd. Uh, of meer tijd om die baan op die manier te vullen. Uh, want ja, zolang de kinderen naar school gaan, dan staan ze ja. natuurlijk niet op het ijs. Nee, want dan krijg je de, de drukte van de curling En dan, ja. Uh, ja. <laughs> dan moet het feest weer gevierd worden. Ja, precies, ja. dat is ook weer een drietal avonden zo, uh, uh, door de weken heen. Uh, datums weet ik niet uit mijn hoofd hoor. Maar uh, ja, het, uh, het is alweer vol geschreven. Ja, dat wil ik net vragen. Ja. De, de inschrijving uh, is al geweest. Ja, ja, volgens mij was het in september al vol. Maar, uh... <laughs> ja, er zijn... Ja, ja, ja, ja. Je kan gewoon doorgaan. Ja, er ja. zijn natuurlijk wel een, vast, een aantal vaste spelers... die ik uh, elk jaar terugzie. Ja, klopt. Maar ook daar zit wel weer... Uh, wat verloop in ja. hoor. Gelukkig wel. Uh, bedoel, uh, anders blijft het ook allemaal maar hetzelfde natuurlijk. Dus er zijn altijd gelukkig toch uh, wel... partijen die zeggen van... nou. Mijn, uh, mijn plekje maar aan een ander. Ja, wat natuurlijk binnen de kortste keren gevuld is. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, dus, er zit ook wel wat verloop in. Dat maakt het wel erg spannend. Ook goed. Voor, uh, voor dit jaar weer. Nou, we gaan het uh, volgen. En uh, tegen de ja. tijd die open gaat, kom dan nog een keer langs. Om het, om het met het verloop, uh, hoe het gaat. En uh, misschien ja, met een mooi programma. Ja. Wanneer, wat is en hoe. Ja. En dan spreken we elkaar tegen die tijd alweer. Helemaal goed. Dennis, yes. bedankt. Jij ook, Ben. Leo, bedankt. Als je Tot de volgende keer. Please, Tracy Chapman. Yeah, what oh, I'll turn right back around Said I don't wanna leave it alone like you gotta make me change my mind Hey I got your number Na het plezierige ijsbaan opbouwen en exploiteren... gaan we verder naar een wat serieuzer onderwerp. Want er is een rapport geschreven over Zandvoort Beyond. Zandvoort Beyond is diegene die de side events rond de Grand Prix organiseert. Er werd al ingekopt dat het een vernietigend rapport was. Bij ons zit Karim El Kabali. welkom... Uh, die had ook nogal wat commentaar erop. Uh, wat vond je van het rapport? Uh, de, het rapport bevestigde eigenlijk wat ik al ongeveer een jaar geleden... toen de financiering van uh, Sandvoort Beyond aan uh, de raad voorlag, Wat ik toen ook al dacht. Namelijk dat hoe de organisatie nu werkt... niet is wat wij eigenlijk als Sandvoort en als raad hebben verwacht. We gaan even terug. De doelstelling van uh, dus Sandvoort Beyond was eigenlijk het sturen van uh, de side-events... Um, alle vergunningen onder één paraplu brengen... en nu blijkt dit gewoon gierend uit de hand gelopen te zijn... want uh, aan alle voorwaarden voldoet de stichting niet. Klopt. Dat is vreemd, want de stichting heeft een raad van toezicht. Um, heb je daar inzicht in hoe dat loopt? Als, als raad, het zijn er moeilijk. Um, ook omdat ja, het, zijn ook, uh, een, soort van, het is een private organisatie is, deeltelijk... Ja, je zegt zelf een soort van, want de stichting ja, is, is opgericht. Ja, is... En toen zat jij ook wel in de raad, toen Klopt. die stichting opgericht. Ja. En toen was het idee dat de, de stichting um, van alles en nog wat zou gaan organiseren, ook om. Uh, toen hebben wij nog daarvoor eigenlijk ook een ander bureau gehad. Dat is ook helemaal niet goed gelopen. Uh, dat was heel snel afgelopen. Ja, dat was heel snel afgelopen. Ja. Het ging ook weer over die paraplu-partnerschap. Uh, nou, daarna kwam dus Sandvoort Beyond. En Sandvoort Beyond die heeft uiteindelijk... Uh, dezelfde taak gekregen wat meer in eigen huis. De organisatiebeheer door en de gemeente en de organisatie van DGP. Uh, en er is ons als raad beloofd toen uh, dat dat ervoor zou zorgen... dat alles rondom de Formule 1, het Formule 1-sausje zou krijgen... dat er van alles zou worden geregeld. Er is zelfs gesproken over artiesten uitrijden tussen het circuit... en tussen het dorp bijvoorbeeld. Ja, en als je kijkt naar dat alles... dan is er natuurlijk vrij weinig van terecht te in de afgelopen jaren. En je ziet eigenlijk, als je het mij eerlijk vraagt door de Formule 1-jaren heen... de site events steeds meer afnemen en afnemen in schaal. Um, en, en dat is gewoon ja, iets wat echt zonde is. Want je wil in principe je site events op het niveau hebben... van wat daar op het circuit gebeurt. Ik heb een mooie vraag voor je. Kan je maar één site event noemen? Uh, de kermis die uh, drie dagen van tevoren werd weggehaald? Ja. Dat is toch wel ook een beetje op verzoek van de kermisexploitanten... Ja. want die verdienen in die week gewoon niks. Nee. Maar dan moet je dus, denk ik, bekijken... is zo'n kermis op dat moment een geschikt moment. Nee. En ik denk het niet. Want ik denk dat je het Badhuisplein op veel andere manieren kan inzetten. Nou, heel, heel in het begin, en dus volgens mij twee jaar geleden... Uh, was er een prachtige tekening... over het Badhuisplein met een heel groot podium. En, uh... en wat we ook zien is dat bijvoorbeeld in de Halterstraat... het enorm druk is bijna dat je denkt, onveilig druk zelfs. Uh, dus je moet wat meer aan crowd management gaan doen. En dan zou juist zo'n podium daar iets kunnen doen. En dan zou ik mezelf willen afvragen... en dat doe ik dan nu even hardop op de radio. Dat mag wel. Dat mag wel. Ja. <lacht> willen wij in het weekend van de Formule 1... extra drukte naar Zandvoort? Ik denk dat het antwoord daarop nee is. Want Zandvoort is dan al echt relatief gezien heel erg vol. Ik bedoel, er zijn honderdduizenden mensen op het ski. Er zijn nog wat mensen die uit de regio hier komen in het dorp... Uh, hun feestje vieren. En het feestje in de haltestraat of op andere plekken... Gassensplein zal altijd doorgaan. Want dat is gewoon vooral voor en door Zandvoort, heb ik het gevoel. Ook, maar uh, uh, mensen die zien dat het hartstikke druk is bij de trein... die lopen dan door en dan komen we zelf in, uh, in de Haltestraat terecht. Ja. Eigenlijk, bot gezegd, is, is dat toch wel goed in die Halterstraat. En iedereen vermaakt zich daar. Dat komt ook uit het rapport natuurlijk. Ja, ja dat stond dat ook in het rapport. Ja. Als, en er, daar komt dus ook de suggestie uit dat je het zou kunnen afsluiten... als uh, evenementenplein, controle, 18 jaar. Wat denk je daarvan? We hebben ook gezien in andere rapporten... en voor mij heeft de burgemeester het ook gezegd in de Raad... dat er toch een aantal incidenten zijn geweest... rondom het schenken van drank aan minderjarigen. Dus ik denk dat juist dat soort oplossingen... zullen goede oplossingen zijn. Alleen ik vraag me af of je dat rondom de Formule 1 wilt doen. Want wat ik, denk ik, mis... is dat je in de aanloop dagen naar, het, naar het, wat op het ski gebeurt... dat je bijvoorbeeld op het Badhuisplein wel zegt, nou, het weekend daarvoor hebben we drie dagen lang... Uh, leuke artiesten. En dat kan makkelijk voor het bedrag waar uh, zij uh, over beschikken. En die zetten we in het weekend daarvoor daar neer. Met al een door wat helemaal is aangekleed in bepaalde sferen. Want dan is het opeens wel echt een side-event. Maar dat was eigenlijk uh, de, de insteek van Zandvoort Beyond. En het, het begon met vier weken. En het is nu geloof ik nog tien dagen voordat ja, je... Ja, veertien dagen gaat nu naar negen dagen. Ja. Ja, uh, maar is wel op... En dat uh, schrijft het rapport ook goed. Dat is op zo'n grote schaal nu uh, aan doelstellingen... Aan, aan wat ze moeten organiseren. Dat, dat, ja, dat gaat nooit lukken. Uh, aan de andere kant moet ik ook wel zeggen... dat ik met verbazing ik heb kennis genomen van... Uh, een heer Ten Bosch. Sander Ten Bos uh, is de, de, de uitvoerende ja. verstichting uh, Beyond. En, en die zegt dan in de krant dat is leuk. Ja, het is in het toeristenseizoen. Uh, sponsors zijn niet geïnteresseerd op dat moment in Zandvoort. En dan denk je bij mezelf... nou, ik denk... Eerlijk gezegd dat als jij als sponsor uh, aan zoiets kan hangen... in het hoogseizoen in Zandwoord waarvan je weet dat er heel veel mensen komen... Ja, je zou wel gek zijn als je het niet doet. Dus ik vind dat soort uitspraken... dat, dat, dat levert bij mij niet het vertrouwen op dat ik denk van... deze organisatie die kan het uh, nog wel een keertje organiseren. Ik heb het, uh, het verweer van meneer Ter uh, Bos gelezen. En dan vraag ik mij af van... joh, je doet dit al drie jaar. Dit is je derde editie en dan ga je nu uh, zeggen... Dat de gemeente pas in januari zijn doelstellingen bekend stelt. Volgens mij is dat in jaar 1 al gebeurd. Uh, wat vindt politiek zandwoord van dit soort antwoorden? Ja, politiek zandwoord en dan specifiek GroenLinks antwoord. vindt eigenlijk dat uh, ja, de functie van deze meneer Ten Bos dat niet meer houdbaar is. Dat is misschien heel hard om dat zo te zeggen. Maar ik denk wel dat de organisatie iets anders nodig heeft dan dit. Want uh, ik zei ook in het Dagblad gisteren: zet een paar zandwoorders bij elkaar. Nou, we hadden hier net. Uh, de mensen van de schaatsbaan. Uh, zet die bij elkaar. Geef ze hetzelfde budget en dezelfde doelstellingen. En ik denk te weten dat dat wel goed gaat komen met die Sandporters. Nou, dat is uh, een andere insteek. En dat is misschien ook wel een aardige insteek. Want na drie jaar moet je een besluit nemen. Hoewel de wethouder zegt: um, Eerlijk bestuur zegt dat ik door moet met deze, uh, deze stichting. Ja, maar. Eerlijk bestuur heeft ook uitgewezen dat de afgelopen drie jaar... in ieder geval geen succes waren waar we op hadden gehoopt. En als je nog die andere organisatie daarvoor bijpakt... dat het helemaal nog geen succes is. Ja, dan is. vind ik het, als ik het... Ik heb het rapport ook gelezen, een behoorlijk stuk. En er staat dan ook in dat je door moet gaan met die organisatie. Ja. Dat strookt eigenlijk niet met wat je ervoor zegt. Door moet gaan en de financiering moet verhogen. Dat staat er ook in, want we moeten van een derde moeten naar 50-50 gaan. Ja. ja. Waarom zou ik als raadslid nu zo, zo het rapport hebben gelezen... en zelf hebben ervaren wat er gebeurt... ...waarom zou ik dan de financiering nog gaan volgen ...en nog een keer door willen gaan met deze partner? En je zou, ja, dus een beetje, een beetje terugkijken. Als het wel goed had gegaan, had je daarover na kunnen denken. Dan wel, maar we hebben nu zoveel edities achter elkaar gezien... ...waarbij het niet goed is gegaan. Zoiets simpels als city dressing. Hoe, ja, hoe moeilijk is dat eigenlijk? Dat is gewoon het bestellen van bepaalde banieren, bepaalde vlaggen... ...en noem het allemaal op, en daarmee het dorp volhangen. Hoe kan dat niet lukken? Het enige wat je ziet, over het algemeen... Zij de, ja, de vlagjes en de banieren die nu op NH Hotel hangen. Ja, en die Tot, hele de, grote zuilen waarvan alles op beloofd ja. wordt. Maar ook volgens het rapport staat daarin van joh, allemaal mooi en aardig, maar je maakt het niet waar. Nee, nee dus, dus alles wat we aan citydressing doen, iets heel simpels. Iets wat jij en ik zo zouden kunnen oppakken en uh, Zandvoort er een mooie bij kunnen laten, laten liggen. Zelfs dat lukt niet. Dus waar, waar, waarop moet ik mijn vertrouwen baseren om door te gaan zoals de wethouder dat dan wil met deze partner. En dan horen we ook weer van ja, maar de tijd is te kort. Want... Eigenlijk moet je nu al beginnen om het voor volgend jaar goed te, te hebben. Ja, ik vind dat geen, uh, geen goed argument. Want ik denk nog steeds, als wij nu beginnen met iets organiseren... met een nieuwe organisatie van uit, mensen uit, uit het dorp... dan gaat dat honderdduizend procent zeker lukken. Dus ik vind, dat, ik vind het heel makkelijk om te zeggen dat we hiermee door moeten gaan eigenlijk. Ja, ja. Want, nou, dat, dat brengt me bij het volgende. Want uh, er wordt in commissies ook over gesproken. En daar, zie, daar zit jij ook in. Volgens mij was je voorzitter op die vergadering. Te zorgen, hè? Ja. Um, de coalitie is verdeeld. Ja. Uh, Jong die zegt uh, stop er maar mee. Um, wat mij verbaast is dat de CDA zegt van laten we uh, daar maar mee doorgaan. Ja. Um, wat vind je van, van dat soort opmerkingen? Ja, ik, ik, ik moet sowieso zeggen dat ik bij deze coalitie soms echt als je de weg kwijt ben om in, uh, in de auto- en formule 1-termen te spreken. Want, <laughs> ja, het is echt voor mij soms niet meer na te gaan wanneer we wel of niet iets gaan doen. Uh, ik, ik weet ook van het CDA dat die best wel heel erg kritisch zijn geweest... op wat er allemaal rondom het Zandvoort Race Festival, uh, is gebeurd. En ik snap ook wel dat het CDA graag wil vasthouden aan uh, het college. Want dat vinden zij belangrijk. En dat is misschien voor hen ook heel erg belangrijk. Maar ik denk aan de andere kant... we kunnen nu als wij als raad een beetje lef tonen... ervoor zorgen dat we een heel mooi evenement gaan neerzetten... in misschien wel de laatste keer dat de Formule 1 hier in Zandvoort is. Ja, je zegt de laatste keer maar uh, een van de doelstellingen van uh, het racefestival is, was dat als de Krampie er niet meer is, dat je dan toch een racefestival had. Ja, en daar moet je nu in die laatste keer ontzettend goed je best doen... om er een geweldig evenement van te maken. Zodat je hierna altijd een evenement hebt waar je nog aan kan vasthouden. Zie je dat dan? Als er geen krampier meer is dat er dan een racefestival is? Nee, en in mijn visie zou je ook uh, iets anders kunnen doen. Zou je misschien die gelden kunnen gebruiken voor een festivalachtig iets... in uh, het voorjaar of in het najaar. In de tijd dat er hier in Zandvoort uh, best nog wel wat ruimte is om iets uh, toe te voegen. Waarom, we hadden net de mensen van de schaatsbaan hier... waarom maken we niet van Zandvoort uh, rondom de schaatsbaan schaatsplan als middelpunt, een groot kerstdorp. Ja, daar ga je heel veel mensen naartoe trekken... naar Zandvoort op een moment... dat het van oudsher hier niet heel erg druk is. Mm -hmm. Ik denk dat daar veel meer kansen liggen. Want in de zomer dan bedrijf Zandvoort zichzelf wel. Dus ja, ik heb veel meer uh, het idee... dat we die gelden veel beter kunnen inzetten voor dat soort momenten... dan dat we dat nu rondom uh, een Formule 1 doen... die toch al genoeg mm -hmm. mensen haalt. En zeker met de siteprogrammering van het circuit nu. Hè. Dat vergeten we ook nog. En dat het komt eigenlijk ook niet helemaal voor uh, in het rapport... Die hebben natuurlijk nee. al een stap gezet. Um, ik ben zelf op vrijdag. Mm -hmm. En dus tot tien uur s avonds is er, uh, er ja. amusement. Dus dan zou je afvragen, wat moet je dan nog op die boulevard? Ja, goede vraag. Want als je kijkt naar wat voor amusement er is, uh, ik bedoel, een van buren die erop treedt en daar werkt, daar ga je als antwoord nooit tegenop kunnen. En als je dat wil doen, dan heb je de hele regio hier op de stoep staan. En dat wil je ook niet. Nee. Dus je moet je ook afvragen, wil je dat nog wel op die schaal doen? Gaan jullie je dat afvragen? Uh, ik, heb het, uh, ik heb het gehoord en, en gelezen, hè? De, de commissie en jullie uh, ja. commentaren van links en naar rechts en van coalitie en oppositie. Um, ik stel hem wel scherp. Gaat er een motie komen dat dit afgelopen moet zijn? Wat voor links betreft wel. En wij zijn zeker bereid ook om die motie te schrijven. Want doormodderen op deze weg is water naar de zee dragen. En dat, dat heeft geen zin. Wanneer uh, gaan jullie hierover praten? Uh, komende woensdag wordt het besproken in de commissievergadering. En dan uh, twee weken later is er een raadsvergadering waarin we beslissingen moeten nemen over wat we gaan doen met de, het Zandvoort Racefestival. Oké, okay, nou Karim, um, veel wijsheid en dank voor de uitleg. Dank je wel. Um, we gaan het uh, uiteraard volgen, want uh, heel Zandvoort uh, uh, kijkt toch dat het heel veel geld kost. En als iets veel geld kost, moet het ook leuk zijn en moet er wat te doen zijn. Dank je wel voor je komst. Dank je.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 schrijven maar het zijn laatste onderwerp zit een uh, Rob Peters hier van het Wapen van Zandvoort. En tevens ook um, hoofdregelaar, uh, regisseur van de Wapenzangers. Zo. Is dat, is dat genoeg, Rob, of wat doe je nog meer? Nou, ik vind de introductie, vind ik buitengewoon. Uh, <laughs> ik schrijf hem mee. Oké. Okay, um, we zitten natuurlijk wel voor een, een, een, een iets ernstiger onderwerp. Want uh, er is een dringend tekort aan accordeonisten in heel Nederland... Maar specifiek bij de wapenzangers. Ja, heel Nederland gaan we niet oplossen. Je... Nee, nee, maar we willen wel z'n antwoord oplossen. Ja, heel graag. Uh, wie speelt er op het ogenblik? Uh, nou, dat zal ik je vertellen. Uh, we hebben Greet Vastenhout. Va Vastenhout. Die hebben we. Uh, maar die zal alleen voor de kerstsamenzang. En voor de Chantie is ze uh, geweest. En voor de laatste vrijdag van de maand, onze vaste avond... hebben we eigenlijk geen accordeonist meer. Want helaas, door het wegvallen van Gree Grevenberg. Ja, dat is Augustus. natuurlijk heel triest. Maar ja, uh, heel triest. Uh, ja. Uh, ja, hebben we geen accordinist meer. We hebben het geprobeerd om dat op te vullen met. Uh, commerciële. Uh, ja, dat gaat gewoon te veel in de papieren lopen. Zo simpel is het. Ja, je moet een, een, een hobbyist hebben. Iemand die ja. het leuk vindt om ja. met, een, met een koor mee te spelen. Ja. Uh, nou ja, en buiten dat, Ben. Uh, want uh, het is niet alleen iemand die uh, accordionist is en kan, besp en kan bespelen. Maar uh, het comité, WZDZ, ja wel bekend denk ik, wij zullen doorzingen. Die is er ook mee gestopt. Dus vandaar dat wij het op ons hebben genomen. Want wij vinden het een te mooi uh, uh, initiatief, de wapenzangers. En om daarmee door te gaan. Alleen ik ben niet in machten. Ik heb niet dat talent om uh, een koor aan te sturen. Dus je zoekt ook nog een... een ja, nee, de dirigent stuurt nee, nee, ook. Nee, ja, nou ja, een, een dirigent... iemand die zo'n koor kan begeleiden... kan inzetten, kan corrigeren... Mm -hmm. kan uh, ondersteunen. Uh, uh, uh, dus die accordinist zal ook inderdaad... dat koor moeten aansturen. Niet aan de achterkant, want dat doen wij... Uh, in de berichtgeving... maar wel op zijn avond... Dus de accordionist wordt ook Ja, koorleider. Ja, ja, leider Ja, dat vind ik wel heel zwaar. Uh, alleen uh, het inzetten van een nummer, uh, het, het kiezen van een nummer, uh, dat soort zaken. Mm -hmm. Kijk, we hebben voor het Chanti en voor de kerstsamenzang, hebben we Minuska. Buitengewoon uh, uh, talentvol en ja. begaafd en dat uh, doet dus allemaal goed. En ja. dat willen we graag zo houden, dus we hebben geen dirigent nodig. Maar iemand die zo'n avond wil begeleiden. Nou ja, dus ja, ik, ik zie twee kanten. Maar eh, iemand uit het koor zou het koor kunnen leiden. En de accordionist ja. bepaalt uh, in, in, in beide. Maar ja, terug naar de accordionist. Dat, dat, dat zou een mogelijkheid zijn, Ben. Ja, ja, ja, ja, ik verzin, <laughs> ik verzin het waar je bij bent. Ja, ja, ja, um, ja. Zijn er accordionisten in Zandvoort? Nou. Ik denk, uh, misschien dat je met, met, met uh, Greet Vasthoudt. Uh, uh, daarover praat. En dat zij misschien... niemand weet. Nee, ik, ik weet niemand. Nee? Nee. Ik hoor wel eens... amper zo van, uh, je zou die eens moeten... Uh, bellen, of je zou die eens moeten bellen. Uh, en dan blijkt dat iemand helemaal geen... Uh, accorinist is. <laughs> of, of, of, <laughs> maar je mag of, wel bellen. Of ja, <laughs> dat soort zaken. Of van, uh, je zou eens een keertje... uit een andere woonplaats iemand moeten bellen. Ja, dat, dat, dat weet je... Dat, dat wordt lastig. de... We ik ik van... weet niet meer hoe die meneer heet, hè, die voor Green nog speelde. Dat weet ik ook niet. Die kwam ook niet uit Zandvoort. Ja, Gerard. Gerard. Die Gerard, kwam ook ja, niet uit Zandvoort. Ja, Gerard, dat is ook een triets verhaal. Ja, zeker. Ja, dus... En uh... ja, die kwam ook, maar die was inderdaad uh, uh, met hart en ziel begaan met wapenzangen. Ja. En... Uh... Ja, maar die, die, die, die, die, die komt dus ook niet terug. Nee. nee. Dus echt, echt, echt zoeken. Maar ja, dan zal je misschien toch de regio in moeten... en een, uh, iemand toch heel leuk uit Overveen of Halen moeten plukken. Ja, ik kan het telefoonboek openslaan. We zijn eerst begonnen met een, uh, een oproep. Uh, op de verschillende Facebook-sites. Uh, we zijn blij dat we hier mogen zitten. Mm -hmm. Om er eens over te praten. Misschien mm -hmm. dat iemand thuis denkt van... nou, dat wil ik heel graag. Of ik ken iemand die dat heel graag wil. Nou, Bel gaan. op, naar Rob, of ga langs bij het wapen. Ja, ja, ja, ja. Heel graag, heel graag, heel graag. Uh, dus we moeten ergens beginnen. En laten we eerst in onze eigen cirkel beginnen. Uh, want het zou jammer zijn als het uh, daar op stuk gaat lopen. Nou, um, ik denk dat het twee koningsdagen geleden is... dat ik iemand met een keyboard zag lopen. Zou dat een optie zijn? ja. Nou, met die keyboard, dat was volgens mij uh, of twee... af, afgelopen Koningsdag. Dat was Bo ja? Starren... Starburg. Starburg. Bo. Dat was een jong krul. Ja. Ja. Klopt, ja. dat was afgelopen uh, Koningsdag. De, daar kan je ook de klanken van accordeon uit halen als je ja. het goed gedaan hebt. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik heb hem op mijn lijstje staan. <laughs> ja, bovenaan zie ik. Dus ook dat is, uh, zit in mijn gedachten. Ja, ja ik, ik, ik begrijp dat je natuurlijk het liefst uh, gewoon zo'n echte accordeon wil hebben. Of niste wil hebben. Ja, uh, kijk, ik heb, ik, heb, ik heb ook even gekeken naar het laatste Chantifestival. En uh, dan zit de juiste meneer tegenover me. Uh, we zien natuurlijk ook dat de vergrijzing toeneemt in die, in die koren. En dat het ook steeds moeilijker wordt om die koren compleet naar Zandvoort te krijgen. Klopt. Uh, ja, dat probleem hebben wij in Zandvoort zelf ook. Ja, er zijn maar weinig Kijk, koren ja, maar met drie accordionisten. Ja. Ja, uh, ook daar wordt het minder. Wel. Ja, ja, ja. Er ja, was ja. een hele batterij van die lijnen. Dat dus was een aparte bus, met ja, Een aparte bus. Ja. ja, maar dat, dat is zo en dat speelt landelijk ook. Als je met koren praat, dan. Uh, ja, als de afstand maar niet te groot is, want we hebben die en die bij ons en die kan niet ja. zo goed lopen. Dat, nee, dat, ja. dat speelt wel mee. Dat speelt wel. Of, uh, <coughs> zo ook de krapte aan, aan, aan accordionisten. Ja. Um, als het nou helemaal mislukt, hè. Is dan die, uh, die meneer Starrenburg een optie? Ja. Als hij het zelf leuk vindt. Ja, ja. Want volgens ja. volg mij was hij daar wel lekker mee bezig. Nee, kijk, alles is een optie. Uh, je moet ook gaan kijken van. Uh, want we willen natuurlijk heel graag uh, de Obada erin houden. We willen heel de kerstzang. graag. Hè? De kerstsang. De, de kerstsang willen we heel graag erin houden. Uh, en we willen ook heel graag, maar daar hebben we geen invloed op. Uh, het Shanty Festival erin houden. Want het is natuurlijk ook, ik, ik, ik vind het... met alle respect voor de Formule 1... ik vind het Shanty daar zouden ze... de side-events van... Uh, van... <laughs> maar goed, nou, dat dan, is mijn mening. Dan, dan stel ik een makreelroker voor. <laughs> ja, dat <is> <laughs> maar, uh, ja, dat dat dat Maar... dat willen wij... natuurlijk wel zo lang mogelijk... volhouden. Ja, ja, Want dat is natuurlijk wel... iets wat al sinds jaren dag... In Zandvoort, in Zandvoort ja. is. En, ja, nee, en, en, en, en ook wat voor Zandvoort betekent. En naar mijn mening ook Zandvoort is. Ja, oh. ik ben het met je eens. Um, ik zit hard na te denken, maar ik ken ook geen accordionist. Nee, dus, uh, nee, maar, laten nee we Het is nee. een A begint. He, dus het zou boven je lijst moeten zijn. <laughs> ja, ABC. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, laten we maar hopen dat iemand uh, gaat reageren. Mocht je iemand weten, uh, kennen... Of al weet je maar een heel klein beetje uh, dat iemand speelt. En die toch wel uh, interesse zou hebben in, uh, in een leuke vrijdagavond. En een wat leuke even evenementen. Zoals Shantikor uh, uh, Kerstzang. Ja. Die komt er ook alweer binnenkort aan. Hè? Uh, neem dan nou contact op met Rob. Ja. Telefoonnummer. 06 13 11 46 17. Uh, of gewoon bij het Wapenverzand. Kom gewoon langs bij het, ja, hoor. het, het Hier kop, ben ik het, het kopje koffie staat klaar. Ja, uh, Daar gaan ja. we even praten. Rob, dank voor je komst. Ik hoop dat er iemand ja. gaat reageren. Jullie en, bedankt voor de aandacht. Uh, geen dank. En mocht er iemand komen, dan horen we dat heel graag. Uh, ja, dan ben ik de eerste die jouw bericht stelt. Fijn, dankjewel. Ja, dankjewel. We doen nog een stukje muziek. Dit was uh, Goedemorgen Zandvoort van uh, 2 november. Uh, ik ga vanmiddag zeker even in het dorp kijken... want er komen 4500 wandelaars komen er binnen. Anja gaat er niet meelopen, maar gaat wel kijken. Ja. Uh, het wordt ook nog een feestje. Er komt een uh, muziek. Het wordt heel gezellig en het blijft mooi weer. Dus geniet van dit uh, weekend. Uh, Maya Kop heeft de techniek gedaan en de muziek is uitgezocht. Waarvoor dank. Ger Loogman uh, heeft de redactie gedaan... Mijn naam is Ben Zonneveld en we spreken elkaar een andere keer per weekend.